12 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De viering van Koningsdag in Amersfoort is in volle gang. Rond 11 uur kwam de koninklijke familie aan... en tot 1 uur krijgen ze een heel programma voorgeschoteld. Ze bezochten onder meer een kraam van de Stadswormerij... die wormen inzet voor de compostering van etensresten van horeca en bevolking. Tot nu toe is het droog in Amersfoort. De grote finale van het Koninklijke Bezoek is op het plein in Amersfoort. In Amsterdam was de Koningsnacht een drukke nacht voor ambulances. Die maakten vannacht 106 ritten en dat is veel. Volgens de gemeente was het opvallend dat het in veel gevallen ging om minderjarigen die veel te veel hadden gedronken. En verder was het relatief rustig in Amsterdam. Er werden 20 mensen aangehouden. Dat is minder dan op het normale uitgaansavond. Ook in andere plaatsen waren voor zover bekend geen incidenten. Het was wel druk in onder meer Utrecht en Den Haag. Alleen in Almere werden 11 mensen aangehouden die afspraken hadden gemaakt om te gaan vechten. De maximumstraf voor bedreiging gaat omhoog van 2 naar 3 jaar. Wie bestuurders zoals burgemeesters bedreigt... kan een nog zwaardere straf krijgen. Die straf wordt verdubbeld van 2 naar 4 jaar. Minister Grapperhaus dient hierover nog voor de zomer een wetsvoorstel in. In een brief van de Tweede Kamer noemt Grapperhaus het verschijnsel... een maatschappelijk probleem dat steeds ernstigere vormen aanneemt... mogelijk door de verharding van de maatschappij. In Tilburg is vannacht een ambulancemedewerkster mishandeld door een man van 26 uit die stad. Ze had de man kort daarvoor nog geholpen toen hij bewusteloos op straat lag. Maar toen hij bijkwam trapte hij haar tegen haar armen. Hij is opgepakt door de politie. Gevluchte jezidis die in Nederland asiel aanvragen worden teruggestuurd naar vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Dat hebben asieladvocaten aan trouw laten weten. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst kunnen de vluchtelingen in de tentenkamer rekenen op onderdak en voldoende voedsel. De VN beschouwt het nog steeds als onveilig gebied. En ook wijst de VN erop dat de Koerden in Noord-Irak al bijna een miljoen vluchtelingen opvangen en dat hun capaciteit daarmee vrijwel is uitgeput. Het weer. Een regenzone trekt in de loop van de ochtend naar Duitsland weg. De zon breekt door en dan blijft het een paar uur droog. Later opnieuw buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 12 of 13 graden. ZFM. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Namens de Kassa-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zierven. Ik ga naar de en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 En dat mooie oude pandje, wat mooi gerestaureerd is. En waar architect Wagenaar heel lang in gewoond heeft. Met nog steeds die steen in het voertuigje. Waar de wielen werden neergelegd om te bespannen. Om het zo maar te zeggen. En de scheur van Dorsman, nou, dat weet ook iedereen. Eh, laten we eens beginnen met jouw vader, Heek. Wat kan je over hem vertellen? Hoe was die? Ja, het was in principe een, een, een vrij rustige man. En, uh...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 En er is ook nog een oom die in de duinen heel lang in, in, om, in een woning heeft gewoond... om daar de, de, de schatten van de regering te bewaken in een ja. ondergrondse bunker. Ja, oom... Walter, en dat was Oom Willem. Dat is ook een leven. Ben je er ooit wel eens geweest bij oma Willem in dat huisje?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 Oh ja. En dan kon je met een dode verzand thuis en dan? Je moet ja. er wel schoonmaken. En dan, uh, dan mocht ik daar nu, natuurlijk niet bij thuiskomen, maar uh, bij open wel. Want die zei: laat niet alles zitten, we kwalen ze. Dus daar ging je naar open toe? In ieder geval, dat was niet tegen een dover gezegd. Dus dan ging ik met die verzand naar open. En dan werden ze daar gebraden en geplukt. <lacht> <lacht> en dan zaten we daar lekker van z'n schranten. <lacht> en niets tegen je ouders zeggen? Nee. <lacht> Ik weet eigenlijk niet of ze dat ooit gehoord hebben. Het nee, zal wel, maar. We gaan weer even terug naar je vader. Die, die zat daar dus in de smederij in, aan de, uh, het mooie pandje, zeg maar nog steeds van Wagenaar. Uh, en tegenover die schuur van Dorsman, mm -hmm. zo wordt het genoemd: de schuur van Dorsman. Ja. Uh, houten planken, allemaal van de strandjuterij. Ja. En wat, wat gebeurde daar in die schuur? Daar stonden paardenwagens. Het lag voor ijzer. En, en uh, hij heeft daar in het begin ook uh, paarden beslagen, maar toen heeft hij een paar keer of een keer een flinke trap gehad en toen uh, was Gein hij paard. daar klaar mee. Geen paard. <laughs> toen had hij gens niet meer in die paarden. Dus het was altijd opslag. Ja.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 <laughs> Zegt hij lachend <laughs> Maar je zag het niet zitten Nee ik had daar Ik had, ik had andere ideeën ja. In ieder geval nog niet echt om daar vast Alleen maar een smederij Te, te, te bestieren Wat ben je toen gaan doen? In die tijd was ik Ben ik op, op de vliegtuigbouw school geweest In de Antonie Fokkerschool In Den Haag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 En dat had ik met me, met, met een jaar of achttien had ik ooit eens op strand geholpen. En toen had ik alles gezegd tegen haar eens, nou je koopt later de strandtent. En toen schrokken die mensen zich zo ongeveer dood van ja, dan, dan heb je toch geld voor, dit en dat. En als je het doet, ja, je dan moet je met ga, je familie doen. Toen zei ik, ja, maar dan ga ik voor sparen, weet je wel. Al met al, uh, ja, en toen kwam dat eigenlijk uh, ja, onverwachts toch op mijn pad. Welke strand? Uh, de oude strandtent van Jan Brandt, nummer drie. Ja. En dat uh, aan de Zuidboulevard.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 ja we hadden toch al van uh, van het begin af aan hadden we uh, een schnitzeltje en een biefstukje en en, en uh, ja maar het was niet en, de hoofdmoot nee en een saté maar het was niet de hoofdmoot het waren stoelen bedjes verhuren ja, en lichtstoeltjes en slepen had je nog mandstoelen uh, ik had een paar van die uh, kopie mandstoelen van mijn hardboard gemaakt zeg maar en uh, ja die hebben we nog heel lang gehad ja maar het was uh, ploeteren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 die het niet meer aankonden, dan was het... Uh, hey, moeten we even helpen? Yep. Ja, dat is goed. En, en, nou, en dan werden die Duitsers wel uh, toch wel even goed uh, op hun nummer gezet. Yep. En de politie was blij en, en, en, en, ja, en wij hadden lol. Maar ja, dat was met mensen als Akkoi en Waarburg en noem ze allemaal maar op. Dat, uh, we kenden ze en ja, zij kenden ons. Maar in principe waren dat prima mensen. Yep. Yep. Ja, ja, ja.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 Oftewel was het uh, mijn baas met uh, personeelslid. Maar uh, ja, zij was eigenlijk bij mij op strand komen helpen door, door een, uh, een Jan Frans. Die een gegeven moment zei van, uh, joh Henk, ik heb personeel nodig, kun jij hem niet komen helpen ofzo. In ieder geval. Uit die richting, want, of, van, of van, uh, van Ed, dat weet ik niet meer. Want de vrouw van Ed Frans, Aatje, dat is weer een zuster van mijn vrouw.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 Hou even vast we gaan even naar de muziek. Now gets the blues and and past. Many, many so do in down and out. You will Choose. The more I get, the more I want it seems I'll pay Joe doctor again in all my dreams When I'm trouble-bound and mixed He's the guy that gets me fixed I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 Dat erg, hè? Ja, ik... Deze week... Ik heb Dat heb je dus nooit gedaan, hè? Maar... Ik heb deze week alleen maar stropers in de uitzending. <laughs> Lekker hoor, die zandvoerters. Ja. Goed, eh, we, we waren eventjes bezig met het strand. Jouw vissen hebben we ook nog niet genoeg benadrukt. Jij loopt ook nog wel eens met een krootje door de zee, of... Ja, of met sleepnet. Sleepnet? Ja.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 Vils, ja, die stond stil, die granalen ja, moesten zijn netjes zwemmen. Ja, die, die wachten die, die zetten ze net <laughs> tegen de stroom in. Ja. <laughs> <laughs> maar heb je afgelopen jaar nog ganalen gevist? Ja, en er waren er alleen niet zoveel, dus dat is uh, heel beperkt geweest. Een ja. keer of drie, vier. Maar je netjes staat klaar om met najaar er weer in te gaan? Ja, altijd. Ja, Jij gaat ook als echte zonvoerder elke dag even naar de zee kijken, hè? Ja. Of die er nog wel is? Ja, absoluut. Was het gisteren was het een uh, lekker windje...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 die hebben hem nog meegemaakt ja wat, wat ik net zei ik, ik, ik denk uh, in het verhaal van dat ze het een hele goede fijne vent vonden ja. een vakman een vakman en niet alleen schoorsteen vegen nee want hij het, uh, in de Heft smederij ook... werd, werd uh, een, uh, constructiewerk gedaan natuurlijk hij heeft pompen en... geslagen ja laswerk ja een echte vakman ook oh, zie je werk dus ik zie ja. je werk maar ja, dat is, dat is tegenwoordig, uh, wordt het allemaal, uh, wat zal ik zeggen, in marginaal. de fabriek al gemaakt, dus machinaal. Dus dat dat, was, uh, dat zou een veel te dure oplossing zijn als dat nu nog met de hand zou moeten, uh, maar eigen denk, moeten worden. Maar een gedenkwaardige man? Ja, absoluut. Ja. Toch iemand om erg trots op te zijn? Ja. Ja, dat, daar denk ik met plezier aan terug. Ja. En de rest van de familie?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 En je hebt een mooie tijd in Zandvoort. Ik heb een mooie, hele avontuurlijke, uh, fijne jeugd gehad in Zandvoort. Absoluut. Nog vrienden van toen? Ja, nog steeds. Noem maar eens een paar. Het de steeds wat minder natuurlijk, maar ja. Ja, we worden ouder. Ja. Maar wat, wat waren je vaste vrienden? Mijn vaste vrienden? Ja, in de tijd van de Mulo-school natuurlijk vrienden van de, van de Mulo. En die komen ik toen af en toe nog tegen. Een Hans Tump en... en, en